Jan van der Putten met het NOS-journaal Binnenvaartschippers vinden op het Maaswaalkanaal veel te lang duren. Omvaren kost 200.000 euro per maand, zegt Schipperscorporatie PTC. De problemen op het kanaal zijn het gevolg van de kapotte stuw bij Graven. Vanmiddag overlegt Rijkswaterstaat met gedupeerden en betrokkenen, maar PTC is daarvoor niet uitgenodigd. De CAO-lonen zijn afgelopen jaar gemiddeld bijna 2 gestegen, meldt het CBS. Dat is de sterkste stijging in jaren. Werknemers bij de overheid gingen er het meest op vooruit. Het bedrijfsleven bleef iets onder het gemiddelde. Daar was de stijging het grootst in de bouw. Daar stegen de lonen bijna 3 Het aantal huizen dat wordt verkocht neemt dit jaar nog toe, maar zal volgend jaar dalen, verwachten economen van ABN AMRO. Ook de prijzen zullen minder snel stijgen. Door de recordverkopen van de afgelopen jaren in sommige delen van het land zijn er daar steeds minder woningen te koop. Verder loopt de rente in de komende jaren weer op, is de verwachting. Bij mijnongeluk in het oosten van China zijn zeker vijf mensen omgekomen. Zeven anderen zouden nog vastzitten. Het ongeluk in de mijn in Deng gebeurde bij werkzaamheden. Mijnwerkers waren bezig met het verbreden van een mijnschacht, toen door nog onbekende oorzaak gas ontsnapte en de schacht instortte. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat internationale bedrijven minder meer belasting gaan betalen, schrijft heeft hier een opiniestuk in het AD. Eind november zei Dijsselbloem nog tegen RTLZ dat de winstbelasting juist omlaag moet om internationaal concurrerend te blijven. Voorwaarde was dan wel dat de belastingconstructies en aftrekmogelijkheden beperkt zouden worden. In de krant zegt Dijsselbloem nu dat hij spreekt als PvdA-kandidaat en niet als minister.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 Hotel Hoogland, wij zitten hier weer gezellig voor het programma Goedemorgen Zandvoort. En wij hebben een keur aan gasten. Uh, we gaan het hebben over de nieuwjaarsreceptie. We gaan de loten trekken van de... Maar welke loten dan wel? Van de winkeliersvereniging van de Pakdalstraat. Unieke loterij dit jaar. Um, licht verspreiden voor de wereld en onszelf margareta de vries komt ons is een ons voor mooie door. boodschap ja uh, het gaat over holistische uh, geneeskunde. geneeskunde daar gaan we het ja. uitgebreid het over geluk, hebben hè, het geluk in 2017 en daar kunnen wij ook iets aan doen hè wij kunnen ook het licht verspreiden ja nou het gaat over vijf uh, steekwoorden die ik opgezocht heb dus dan gaan we het straks met haar uh, met toelichten ja. we gaan natuurlijk weer duiken morgen ja. om twee uur ja eerst opwarmen meneer Versteeg, gaat u ook duiken <laughs> Nou, ik denk dat ik dit keer afhaag. Oké. Okay. Nee, dan is het goed. U hoort de secretaris van de winkeliersvereniging en... Uh... Die gaat dus niet duiken. Jij wel, Ben. Uh, ik ga wel kijken. Ook, ik ook. Na uh, het nieuws en de boodschappen gaan wij praten met Gert ja, Tone en Michel De, de Debbels, twee nieuwe wethouders, die... hè? Ja. Uh, er wordt uh, geschoven met de portefeuilles. Ja. Het is niet helemaal duidelijk nee, wie nou wat ja, gaat ja, is, doen. Het is dus wel heel, heel spannend. Uh, en dan komt als laatste Erik Weijers ook terugkijken op het uh, circuit. Hè, wat er allemaal is geweest. De, de hoogtepunten hè, die er toch wel uh, zijn geweest. En wat er komt in het nieuwe jaar. Op het circuit. Ja, en dan uh, rest mij nog te vertellen dat Kort Draaier de techniek doet... en de muziekkeuze heeft gemaakt. Waarvoor uh, dank. Dank je wel, uh, Gert van Kuik, Yvonne Roosendaal. Uh, jij hebt de eindredactie, je hebt de eindredactie, je ja. hebt de redactie weer gedaan. Uh, de koffie doet Gert van Kuik. Nee. Naast mij zit GZ, goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. En ons eerste item is de nieuwjaarsreceptie op 6 januari... tegenover mij zit Gilles Kok, lid van het comité, om het zo maar eens uh, nou. te noemen. Uh, comité van vijf man, Gilles... Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we zijn met z'n vijven, klopt. Hoe loopt het met de receptie? Uh, ja, gesmeerd denk ik. Dat is het beste woord. <laughs> de wordt gesmeerd. Het, uh, dat ook. Maar waar ik op doel is dat het uh, nu uh, ja, voor de zesde keer georganiseerd wordt. Dus uh, en we zijn als comité ook vanaf uh, de eerste keer betrokken bij de organisatie. Dus in die zin loopt het voor ons gesmeerd. Omdat ja. we weten wat we doen. En uh, ja, het is niet het meest ingewikkelde evenement om nee. te organiseren. Maar uh, wel, wel heel leuk en heel waardevol. Ja. Uh, ik zag dat ja, er, ja, er een hoop mensen ja. mee denk ja. ik. ik zag 27 uh, deelnemers. Klopt het, telde Nick. Uh, ja, met deelnemers bedoel je inderdaad uh, ja, organisaties, ja. verenigingen. Ja. Ja, die uh, die meedoen, zeg maar. Die zich allemaal hebben aangesloten. Ja. En uh, een kleine bijdrage ook. Ook, uh, daarvoor okay. betalen om zich gewoon tijdens de receptie uh, te kunnen uh, presenteren, presenteren ja. aanwezig. Ja. Mogen, mogen iedereen meedoen? Uh, nou, we ontwijken een beetje de commerciële uh, tak. Zeg maar. Het moet geen uh, bedrijfsmarketing uh, uh, nee, gebeuren nee. worden. Het is echt een sociaal gebeuren. Uh, alle voor te zijn uitgenodigd om met elkaar de hand te schuren op het nieuwe jaar. Het is echt een nieuwjaarsreceptie. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel verenigingen die uh, zelf ook een, een uh, receptie organiseren. Uh, en dat werd wel een beetje een warboel. Ook hè, voor bepaalde mensen die al die recepties af moesten lopen. En dat ja. is de reden waarom we zes jaar geleden begonnen zijn. Uh, om het in deze vorm te doen. En daar zijn heel veel verenigingen ook wel uh, blij mee. Blijkbaar, want het zijn er dus inmiddels inderdaad 27 die daar een uh, uh, vertegenwoordigen, zichzelf vertegenwoordigen tijdens de receptie. En er kom dus, uh, Jij, ik komen er meer, meer of, of, of, of blijft het constant? Ik denk de, dat dit wel een beetje het constante, constante. Uh, aantal is. Het, het, het is heel langzaam ge uh, uh -huh. gegroeid. Het eerste jaar weet ik echt niet zoveel. Ik het Het eerste jaar 16. Okay. Ja, dus van 16 naar 27 is, ja, is netjes. Ja. Ja. Ik mis toch een hele grote speler. Dat uh, is de genootschap uit Zandvoort. Ja, over het stil aan die kant inderdaad. Uh, alle verenigingen zijn bij mij aangeschreven. Uh, ze zijn ook allemaal uh, of nagebeld of een herinnering uh, mm -hmm. toegestuurd gekregen. Uh, we zijn niet deur aan deur langs gegaan, bij nee, nee, nee, nee. Uh, ook bij hen niet. Dus ze, ze moeten het ook wel willen. Er zijn ook verenigingen die, uh, die ervoor kiezen om het niet te doen. Uh, ja, ja, het, weet, het is niet verplicht, het is niet verplicht. Zeggen, we doen graag mee, maar desondanks doen we toch ook onze eigen kleine... Ja, dat blijft. Blijf intern. Je, uh, ja. Ik weet uh, bijvoorbeeld van de voetbalvereniging dat die zijn eigen receptie houdt. En dat is ook wel heel, heel begrijpelijk. Die hebben een hele grote kantine ja. en een hele grote groep mensen die uh, jaarlijks daar komen. Uh, de meeste uh, groepen en verenigingen zijn wel aangeschoven. Toch zijn er wel een paar kleintjes die nog... Uh, Zouden kunnen aanschuiven. Um, dat brengt me wel naar locatie. Want uh, met 27 deelnemers wordt het de locatieverstand natuurlijk beperkt. En dit jaar uh, gebeurt het in de haven. Uh, hoe, hoeveel mensen kunnen daar ongeveer in? Oeh, uh, daar kunnen we zeker uh, nog, uh, we kunnen nog groeien tot uh, 600, 700 uh, personen. Zoveel? Uh, ja. Ja, we zitten nu zeg maar uh, uh, ja, rond de 4.500 mensen uh, ja, die er komen. Toch, het is een... altijd koffiedik kijken. Het ja, ja. ligt aan het weer. En, uh, ja. De ene keer is meer de andere keer. Maar het is wel, uh, ook dat is groeiende. We zijn begonnen met rond de 200, 225 mensen in de krocht uh, zes jaar geleden. Dus dat is echt wel aanzienlijk uh, verdubbeld. Ja. En, uh, ja, dan, is, dan is de locatiekeuze zeer beperkt in Zandvoort helaas. Maar je kan dus je ook in een hotel, hotel. hotel. Je kan toch ook in het NH-hotel? Of in het Grandeur uh, of elk jaar Alles onderzoeken wel. we alle locaties die wij kunnen bedenken. En uh, zoals NH-hotel heeft een uh, grote zaal op de eerste etage. Het uh -uh. is een prachtige ja. zaal. Ja. Daar kunnen ongeveer 180 mensen in. Ook oh, niet zoveel. Nee, dus, oh. dus, uh, oh. dus is veel ja, nee, ja. Okay, ja. Ja, ja, ja Dus we, zijn, we, we hebben ook de opdracht meegekregen. We zijn het comité die eigenlijk door de gemeente zijn gevraagd om dit te organiseren. Uh, en met de opdracht van doe het elk jaar ergens anders. Ja. Uh, zodat we ook niet een ondernemer kunnen voortrekken of een ander zich nee, achtergesteld Goh. voelt. Ja. Uh, en omdat het leuk is om het elk jaar weer op een ander locatie te doen en zo'n uh, ondernemer kan zich ook presenteren waar de, he, de ja, locatie natuurlijk. als, als ja. gast hier ja. Uh, maar er zijn gewoon niet zoveel locaties die uh, 400, 500 <kijnt> mensen kunnen herbergen. Open. Dus kom je toch op de, vaak op dezelfde locaties dan weer terecht? Uh, ja, nou, dat uh, is uiteindelijk je, wel. Ja. Ik denk ja. dat je het gewoon bekijkt op, op uh, inhoud, grootte en wat je ermee ja. kan. Ja. En daar is de haven natuurlijk uh, uh, toch wel uitzonderlijk goed voor. En Talassa natuurlijk ook. Al die, die, die uh, grote uh, rondpavio's en, uh, hebben we, uh, die die Ja, rondpavio's heb je natuurlijk wel. Die zijn al allemaal wel geweest, Nou, we zijn natuurlijk bij... We hebben het een keer in de brandweerkazerne gedaan. Ja, dat weet ik ja. was. Ja, en ja, dat was ja. een hele uitdaging ook voor ons. Ja. Want dat is geen horeca-locatie, Dus je nee. niks daar. Nee. Uh, je nee. moest catering geregeld worden, ja. kleding ja. geregeld worden. was ook wel weer leuk om een keer te doen. Maar, het is... maar niet elk jaar. en, en het, ja. Uiteindelijk heb je daar toch niet de sfeer. Nee. Al dat je nu bijvoorbeeld in de haven hebt waar heel mooi kerstverziening hangt. Waar het allemaal ingespeeld is op dit soort uh, ja, uh, feesten. Dus ja, ik ben heel blij dat we het bij de haven kunnen doen. Ja, het, ja. ja dat is gewoon een hele mooie. En het gemeentehuis, waar het vroeger natuurlijk ook was. Daar kun je natuurlijk ook nog wel weer. Of is dat in de raadzaal. Uh, ja. Je mag het van mij proberen, maar ik denk dat je. <laughs> nou ja, het is maar een suggestie. Zeker omdat je groeit van 16 naar 26 uh, delen. Dus deel deel deel ja, dat de is nogal. De gelegenheid om een, een, een eigen daarom. staantafel te, te in te richten. Uh, om zich daar ook te kunnen coöpereren. Uh -huh. uh -huh. uh, en dat neemt ook ruimte in beslag. Ja. Dus daar heb je, je ook 17 tafels. De, dit jaar zijn er 16, 17 tafels besproken, heb ik gezien. Dus die moet je er allemaal maar kwijt kunnen. Vorig jaar stond er bij, uh, bij Nautiek, zag ik uh, toch aan het begin al met die staattafels. En dat ging de hele tent door. Dus je hebt daar ook ruimte voor nodig. Ja, ja. nee, dat is waar. Ja. Maar we gaan het zien. Ja, het is Komende wel. Uh, gillis. Spannend. Ja, opeens is het bijna zover. Ja, hè? Ja, ja. <laughs> ja, morgen beginnen nieuwe jaren. Ja. Dan gaan we ja. aan recepties oh. denken. Nou, dan ja, dan gek, hè? Mag slapen. Ja, later. ja. Goed, dus, uh, 6 januari, vrijdag uh, om half -avond bij de haven van Zandvoort. En alles aan al verzorgd, en zij uh, zijn welkom. Ja, Oké. Okay. Kelles, bedankt voor je komst. Dan gaan wij over tot het spannende gedeelte van uh, vandaag. Uh, is de notaris ook aanwezig? We laten Gilles de notaris... Ik val voor de notaris. Oh, dat is... Oké, okay, ja, okay. dus, uh, Officieel... Uh, en ik rommel hier met de... Ik geef hem aan jou. Ja. Aan, uh, meneer de Ligt mag, straks... Mag ik, uh... ja, als je even wacht. Oké. Okay. Want er is natuurlijk wel een reden voor deze uh, afsplitsing. Ja, dat klopt. Meneer ik uh, uh, ik was, had een klein beetje onvrede met uh, het overzet, de grote uh, club. Is dat de club van meneer uh, Tromp? Uh, dat is de club van meneer Tomp. Ja. De bekende kaas uh, uit... Uh, is dus die, uh... Mag ik niet huh? Hij is voorzitter van de club, dat is niet zijn club. Nee, dat... Uh... Zo brengt hij dat wel mee. Ik ben stel. namelijk lid en dan voel ik ook een beetje af. Dankjewel Gilles voor deze onderbreking. Ja, zo brengt hij het ja, vaak wel. Ja, nou. ja, ik uh, heb ook zelf altijd de neiging dat ik maar één aanspreekpunt heb. En dat is met uh, meneer Tom. Vaak is dat ook zo. Ja. En, ja, dacht, er was toch iets met, met verlichting en zo. Uh, ja, uh, alles liep dit jaar een beetje schroef. De waarschijnlijk heeft hij overzet mij een klein beetje verkeerd begrepen met... Uh, met de loten. Die waren voor mij de eerste twee trekkingen niet beschikbaar. En het werd aan mij uitgelegd als zijnde dat er wat te weinig waren, dus geaccepteerd. Maar inmiddels hadden wij dus al besloten om een eigen loterij te gaan starten. Daarbij kwam ook nog de verlichting die uh, op de een of andere manier zoek was geraakt. En, uh, en die is van mijzelf. Dus die hebben we ooit aangeschaft. En ik zit dus aan een, in de buitenkant van, zo de, van het centrum. Ja, kunnen ze niet de verlichting doortrekken? Heb ik begrip voor. Maar mijn verlichting was weg. En toen heb ik toch ook weer meneer Tromp, de voorzitter, aangesproken. En die heeft, uh, toen een grote verbazing kwam hij 14 dagen na de start van de verlichting, kwam hij toch aan. Met, met, met, met mijn verlichting. Die ja, ja. gaat u nooit meer inleveren, zeker nu. Ik ben bang dat ik hem nu in eigen weer hou. <laughs> Goed. Uh, nou, ik zou zeggen, Geert, ja. uh, laat meneer <coughs> verstevend looptrekken. Er zijn uh, drie prijzen. Ik stel voor dat je eerst de derde, dan de tweede, dan de eerste, en dan de troostprijs doet. Sorry, voorzitter, maar ik heb één... Uh, uh, uh, iets anders. Ja. Je hebt ook nog een uh, troostprijs uh, bedacht. Ja. En dat was dus de zak... Uh, Drop. Je dus wat? Ja. Een zak oh, drop of drop, drop is. Oh, okay. Dan mag je zelf oh, ja. bepalen welk loodje wat wordt. Dus vier, moet ik er nog vier ja. trekken. Ja. Totaal vier. Ja, ja oké. Okay. Het is flink geritseld en verrammeld ja. en is liggen Het is gebeurd. Ik vind het nog spannend ook. Notaris Schillers, uh, bent u het hier mee eens? Het gaat volledig volgens de regels, ja. ja. En welke uh, prijs zouden we dan eerst trekken? Ja. De eerste trekking van uh, de Pakvalstraat, ik zou zeggen de pak er een. En, Jij mag het zelf. Uh, de derde prijs? derde prijs, die heeft u zelf gehoord. Oh, dat nou, wordt uh, de, de, geopend door de notchaat. <laughs> Nummer. Geel. Nummer 429. 429, de derde prijs. Ja? Gefeliciteerd alvast. We gaan dat denk ik publiceren, secretaris. Waarschijnlijk en dan, wel. Ja. dan doen we de tweede prijs. Er Veeper. staat een naam onder. Ik kan... oh. oh, dat spannend. is spannend. Ja. Het is alleen moeilijk leesbaar. De voornaam is José De achternaam lijkt op Kruiten. In ieder geval, José kruiten. heeft de derde prijs gewonnen 429. Kruiter. Moet ik hem de prijs is af te halen in de Pakvalstraat? Klopt? De tweede prijs. Ja. ja meneer Versteek wilde het toch niet echt zelf zien? Want die uh, belangenverstrengeling nee, is Nee, dat, dat is heel de tweede goed. Tweede prijs gaat naar nummer 904. 904. <laughs> de heer of mevrouw De Krijger. Oh. Dat zit wel eerlijk in de buurt. Het is waarschijnlijk toch heel iemand anders. Oké, okay, nou we gaan het zien. Dan, <laughs> <laughs> het spannendste moment, de eerste prijs. De eerste prijs. Als een loodje komt. Tada. Oeh. Oeh. Dus dat is moeilijk. Nou, dit kan niet. <laughs> dit is doorgestoken kaart. Is het echt waar? Het nummer is 902. 902. De achternaam is Verstegen. Oh! Oh. Uh, maar dit, het is eerlijk getrokken. Ja, is eerlijk getrokken. Uh, dit klopt ook. En ik denk dat dit uh, toch een klein beetje familie is. Maar dit is echt gezonde pardon. Dat is, uh, waarschijnlijk meneer Mark Verstegen. M. Verstegen. Ja. M. Verstegen. Nou, kijk. we gaan het verifiëren. Hij of zij die uh, de uh, loodjes 902... 904, 429 hebben. Kunnen uh, de andere kant van het loodje laten zien. Bij uh, ijzerhandel verstegen dan wel de lip. En daar uh, zijn prijs in ontvangst hebben. Maar, de zakdrop. De zakdrop. <laughs> Die heb ik hier in mijn handen. Mag ik een foto maken? Ja hoor. Ja. Oké. Okay. De zakdrop gaat naar uh, lot nummer 435. 5 4, 3. Vijf. voor de zak erop. En naar Gerard. Gerard? Het wordt veel spannender met die namen erop. Ja, Gerard Scholten lijkt het. Oh, dat is de boswachter. Ach, niet nou, wel. Het is, is niet meer Gerard Scholten. Die houdt me helemaal niet van erop. Dus, uh, <laughs> <laughs> de prijsbeleid. We gaan de, de prijs, dan. Kan, uh, prijs afhalen bij uh, de LIMP in de Magdalstraat. En uh, worden daar ontvangen voor volgende week. Want de prijs opgehaald zijn. Anders vallen ze aan uh, de, de Vereniging, ja. Ja, waarschijnlijk. Op ik huis dat Wat voor deze rustig muziekje op de zaterdagmorgen en uh, de, druk, de, de drukte is weg. De loten zijn meegenomen, ja. worden gepubliceerd in de winkel van de Bakkelstraat. Ja. En tegenover ons zit Margaretha de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Margaretha. Ja. We gaan het hebben over uh, holistisch, holistisch uh, geneeskunde. Mag ik geneeskunde zeggen? Ja. Holistisch gezondheid. Gezondheid, ja. ja, ja. En uh, de titel is... Licht verspreiden voor de wereld en onszelf in ja. 2017. Ja. Wat is de, uh, de connectie? Uh, nou, de connectie is uh, dat uh, ik geloof heilig in, in liefde en in licht verspreiden En uh, deze tijd was natuurlijk een hele woelige tijd uh, voor ons allemaal... met aanslagen en angst. En uh, nou, ik geloof altijd dat de liefde en de licht... Uh, het zou kunnen overwinnen van het donker. En verleden jaar hebben mijn man en ik uh, bij Cathy, uh, bij Waves... hebben wij het ook al gedaan. Hebben we een avond gedaan, mocht iedereen gratis binnenkomen... van 7 tot 8. Uh, s avonds, en dan uh, iedereen nam zelf een kaarsje mee. of een uh, buitenlichtje. Een, uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. Maar dat je gewoon. Uh, licht een, licht bij je hebt. Een windlichtje ja. bij je hebt. En dan ja. ging iedereen een wens doen voor de wereld. En voor zichzelf en zijn dierbaren. Om dat neer te zetten. Om de intentie van liefde en licht te verspreiden. En toen was er al een grote opkomst. En nu zei iedereen: Doen jullie het weer? Dus wij doen het nu weer. En toen uh, had ik het met Gerry erover. En toen dacht ik: Nou, hoe leuk is het niet als mensen die ons niet kennen. Ook welkom zijn die een moeilijk jaar hebben gehad of een dierbare verloren hebben, die een nieuwe intentie willen neerzetten voor 2017. Om te komen. Mooi is dat. Het is mooi. mooi uh, het ligt dus mooie bij voor, uh, voor ja. iedereen. Ja, ja, dat is mooi. Is mooi um, ja. Waar is het dan? Uh, het, is, uh, vroeg, uh, het is bij, uh, zeg maar, als je bij bouwen spellers beneden, dat is nu van Jordi Wolkers. Ja. Dat gaat Jordi Wolkers Health Center he, uh, uh, heten. Dat uh, centrum mogen we van hem gebruiken. Het is eigenlijk een. Uh, is de oude weefs? Ja. ja. Het is de oude van weefs. weefs van, van Katie hè? Nee. Ja. En uh, hij gaat dat nu doen. Hij doet mensendiek en oefentherapie. Dus ik maak meteen ook een beetje reclame. Want hij is net begonnen even. Oh, ja, dat, dat, dat, dat mag. En, uh, uh, hij heeft haar praktijk overgenomen. Dus zoiets is altijd al dapper. En uh, Arlan Berg die geeft de oliebollen uh, mee voor de mensen. Oh, wat uh, een leuk. Doos, ja. dat iedereen daarna komt, kan nu een oliebol uh, met z'n allen doen. En op het nieuwe jaar proosten. Ja, en uh, we, we weten nu waar het is. Maar wanneer is het? Is het vanavond? Nee, het is 1 januari. 1 januari? En, ja, en het is van 7 tot 8. S s ja, en de inloop is van kwart vracht, maar alleen als de opkomst groot is, dan gaan we naar buiten. Dus neem ook iets warms mee, want het is koud. <laughs> want anders is de ruimte maar beperkt. Ja. En nou ja, hoe meer hoe beter. En als het weer uh, te slecht is, of de omstandigheden zijn te slecht, mm -hmm. dan uh, gaan we het kort doen, dan wordt het ingeleid. Want ik doe het samen met mijn man René van Kolm. Ja. Een klein beetje met de muziek of klankschalen. En als dan de muziek stopt, gaan we met z'n allen de intenties zetten. Mm -hmm. En uh, nou, als het Een uur kan door het weer doen. Een uur. En als het weer koud is of regenachtig, dan beperken we het. Het gaat ja. gewoon gedachten. Het gaat om het idee, hè? En dat intentie. je ja. ja. dient. Uh, uh, die bijeenkomst is dus morgen. Ja. Maar uh, ik wil toch wel even terug naar het uh, holistische gezondheid. Ja. Uh, hoe hoe uh, kan je dat uitleggen? Uh, ja, uh, holistische gezondheid is als je ziek bent en je hebt bijvoorbeeld. Uh, <tie> Ik geef maar een voorbeeld. Pijn in je rug, dan is het eigenlijk nooit alleen maar pijn in je rug. Want er is altijd er kan stress aan vooraf gegaan zijn. Te veel werken. Misschien heb je een scheefstand in je voeten. Uh, misschien komt het uh, dat het iets genetisch is. Het kan zijn uh, dat je een verkeerde houding hebt. Nou, Dat kan afleiden, maar dat kan ook zijn met depressies of met voedingsallergieën. Dus waar ik eigenlijk naar kijk, is naar het geheel van de mens. Nooit naar één klacht. En het is uh, complementaire zorg, heet dat. Dat is alternatieve geneeswijze. Maar met een, uh, een stukje uh, dat ik ben aanvullend en uh, aangecrediteerd met medische basiskennis. Dus dan ben ik een natuurgeneeskundige. Uh, en het wordt vergoed als je aanvullend bent door je zorgverzekeraar uh, um, gelang je polis. Dus dat kan zijn dat de helft wordt vergoed. Dat kan zijn ja. 65 of het gehele bedrag. Dat weet ik niet. Dat ligt is bij iedereen anders. Die, uh, die, die, die geneeswijze... ...bij ze... Uh ik vraag nog een keer hoe ik dat moet zien. Want ik, ik, ja. Hoe kom ik bij jou terecht? Uh, nou, dat kan uh, via, uh, soms verwijst zelfs een huisarts door. Ja? Maar het kan okay. ook zijn dat je via iemand hoort. Uh, uh, ja, heel vaak gaat het van mond op mond mm -hmm. reclame. Want ik doe het eigenlijk al vanaf mijn vijftiende. En ik heb steeds meer bijgeleerd. En nou, ik, doe, ik doe eigenlijk van alles. Dus als iemand komt, is het ook van, van, van mond op mond. Van iemand die een mooi verhaal heeft gehad. Van, nou, ik ben geholpen toen. Je moet een keer naar Margrethe toe. En nou ja, zo. Dus dat, uh, gaat er. Zo gaat dat, ja. Ja. En uh, dan kom ik bij jou. Ja. En dan uh, uh, heb ik uh, last van mijn rechtervoet. Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee verder? Want um. ik, heb, uh, ik, ik heb het even een beetje opgezocht. En je gaat uh, van vijf punten uit... Ja. De, de energie, de prikkeloverdracht, de ja. drainage, ja. de voeding en de psyche. Ja. Dat is holistisch. Ja? Ja. En uh, daarbij, uh, een klein detail: uh, ik uh, ben uh, vroeger gevallen en ik ben bijna blind. En ik kan heel goed voelen. Dus uh, zeg maar, ik, ik neem niet veel met ja. mijn ogen waar. Dus als iemand komt, dan check ik een voet en ik doe dat anders dan iemand anders. Ja. En dan ga ik uh, kijken buiten gewoon de, de, de punten waar ik naar check. En, uh, de intake, ga ik ook kijken wat ik voel. En daarbij ga ik een, uh, een, uh, zeg maar een amenese maken van iemand. En dan ga ik kijken wat ik kan doen. Of het uh, voetreflecties of uh, een, uh, een healing. Of misschien alleen supplementen. Of misschien verwijs ik iemand door naar een podoloog of uh, naar een fysiotherapeut. Dat, dat, ik, ik ben nooit als, uh, als, als ik het niet alleen zou kunnen dan heb ik een heel mooi netwerk omheen. En kun je... Ja, en, um, Kun je, moet iemand uh, weer terugkomen? Ben je in één keer klaar? Of nee, ja, dat, ligt er, nee. dat ligt eraan? Dat kan wel eens. Dat iemand ja. een dingetje hebt. En dat je met één, één consult net iets kan doen. Dat ja. iemand hulp hebt. Maar heel vaak holistisch is dat je gewoon inderdaad kijkt. Ook naar het emotionele. Het fysieke. Het mentale. En dat je een paar keer komt. Maar mensen komen nooit heel lang. Ik heb natuurlijk een aantal mensen die komen. Misschien al door de jaren heen zijn ze klaar. En dan hebben ze een nieuwe klacht En komen ze weer. Maar meestal dan zijn ze in een aantal keer gewoon van een bepaalde klacht af. En dan is het of hun willen werken aan iets anders... Of... Ja. ja, en komen ze bij jou omdat ze bij, zeg maar, bij de reguliere arts niet uh, ge, worden geholpen? Zeg maar? Of heeft dat er niks mee te maken? Nou, ik denk wat zo mooi is met holistisch dat ook de reguliere. Want ik ben juist heel erg voor reguliere. Ik ja. denk dat het de NNN is. Maar tegenwoordig ja. is de zorg natuurlijk, staan de mensen heel erg onder druk regulier. En hebben heel weinig tijd. Als ja. je naar de huisarts gaat, jammer genoeg hebben hun uh, 15 minuten. En dan moeten hun je hele klacht waarnemen, je dossier opbouwen. En uh, als iemand bij mij komt, dan heb ik een uur alle tijd en liefde en aandacht om te luisteren. En om te kijken wat we daarmee kunnen. En uh, nou, ik, ik voel dat mensen dat heel erg nodig hebben. Gewoon ja. liefde en aandacht en ook oudere mensen. En, ja. Is dat de tand destijds? Ja. ja. ja. Ja, ik denk dat het altijd al zo geweest is. Maar het wordt gewoon meer, komt het naar buiten. Dat wij daar allemaal behoefte aan hebben. Maar... Ik denk dat aandacht ook als je klein bent en je valt. En uh, je pijn in je knie en uh, je moeder uh, of iemand. Die die, die je drukt een er een kusje op. Dat doet dat al wonderen. Ja, is een andere ja, aanpak als ze opstaan en doorlopen. Ja, ja, ja, ja, ja Maar ja, het dat werkt kan het wel. ook heel goed werken. Maar ja. soms heb je gewoon nodig op een andere manier te kijken. Ja. Ja. Maar mensen willen ook graag aandacht hebben. Hè? Ja. Niet dat ze maar een paar minuten hebben... en dat ze dan weer, uh, ja, meer, weer echt, weg moeten Ja, maar ook echt gehoord. En, en, uh, ja, nou, nou, ik neem daar ook echt de tijd voor. En, ja. en uh, ja, het, het werkt gewoon uh, goed. Kan je uit dat uh, horen, want er staan een aantal uh, ken, uh, kenwoorden erin... Uh, psyche verbeterd van humeur... Ja. als iemand nou bloedzagreinigd bij haar komt... Uh, ja, ik heb zo'n last van, ik voel me niet goed. Ja. Hoe krijg je dat dan in gesprek eruit? Nou ja, gewoon. Dat is door de amineze die je maakt. Dus je doet een aantal gewone uh, punten. Die, dat is gewoon standaard bij zo'n amineze. Waar je naar gaat kijken. Maar ook mm -hmm. in gesprek. En uh, ook daarbij ga je kijken. Is iemand, waardoor is iemand zaggerijnig? Is dat door zijn omstandigheden? Heeft hij net iemand dierbare verloren? Heeft die mm hij -hmm. ziekte? Is zijn baan kwijtgeraakt? Ik kijk gewoon naar het geheel wat mm -hmm. er is. En mocht iemand bijvoorbeeld een uh, uh, burn-out hebben. of uh, uh, depressief zijn. en uh, met de huis overlegd hebben dat hij nog geen antidepressiva, Dan kan ik kijken voor supplementen of mm -hmm. uh, misschien ontspanningstherapie. En dan beur ik eigenlijk altijd wel iemand op. Want ik ben zelf vrij vrolijk. Dus dat helpt <laughs> al. Nou, als je tegen tegenover een vrolijk iemand zit, is dat altijd wel aanstekelijk. Ja, ja, hoe ja. hoe, hoe, hoe murig je ook bent. Um, die supplementen? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, in eerste plaats, ik verkoop zelf helemaal niks. Want daar geloof ik niet in. Want ik wil het heel zuiver houden. Ja, ja. Supplementen zijn, uh, kunnen homeopathische middelen zijn. Uh, kan zijn uh, een, uh, een goede multivitamine of een magnesium. Hele simpele dingen. Maar dat kan ook iets uh, ingewikkelders zijn. Als een uh, dosering van een homeopathisch middel. Of een bloesemremedie. En ik krijg ook kindjes of huilbabies. Uh, ik krijg van alles. Aan, aan een lastige opgave van huilbaby. Want die, die zie je, die voel je. Ja. Maar die huilbaby kan niet zeggen. Ik heb last van mijn rechtervoet. Nee, maar dan kan ik weer goed voelen. Dat voelt ze natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. Dan kan ja. ik weer goed voelen. En heel vaak is het al helpt het al heel erg als je de moeder en vader tot rust brengt. Want vaak gaan ze het zoeken bij de huilbaby. Maar de ouders is natuurlijk ook een interactie en een mm -hmm. wisselreactie. Uh, als je een huilbaby hebt, voel je natuurlijk heel zenuwachtig en stressvol. Want het is natuurlijk nooit leuk. Ik heb pas een klein kindje. En dan, dan uh, hoe, hoe goed ik daar ook ben. Maar als hij langer uh, bijvoorbeeld uit zijn humeur is. Dan wil ik ook dat hij lekker slaapt. En ontspant als, hij, als, ja. hij, als ik oma een dag heb. Ja. Maar voor ouders die dat 24 uur hebben. Is dat natuurlijk vrij heftig. En als je dan de ouders kan helpen. Om weer in balans te komen. Dan vaak kan je verder kijken bij het kind. Maar dan pak je ook het holistisch. Het hele gezin. Het slaat op het kind. Hè? Ja. De, hoe de gedrag rust, van de ouders. Hè? Rust in, ja. in de ouders. Het brengt ja. rust naar het kind. Ja. Dus maar je het kan zo ook. Uh... Want ook, ook want anders zeg ik Misschien doe ik iets te kort. Want een huilbaby kan ook zeker een oorzaak hebben. Dat een, dat een, dat een kind last heeft van de voeding, ja. of pijn, of kijk, dat hmm. moet je nooit onderschatten, want dat, dat kan zeker, het kan iets medisch zijn, het kan, dus we, we moeten altijd kijken dat zo'n kindje ook naar een consultatiebureau, een huisarts, mocht het zijn, naar een kinderarts zijn, we moeten het altijd en en, en bekijken, en als ja. zo'n uh, de regulier dan niks kan doen, uh, kan ik gewoon voelen wat we dan tot rust kunnen brengen, dat ja. zijn we al heel int Ja, Mooi hoor. Ja. Ja. Um, je vertelde net dat je een wachttijd hebt van zeven weken. ja <laughs> Dan is dit een heel mooi verhaal. Ja. Maar mensen die dit horen en zeggen van... nou, ik, ik, ik zou best wel eens wat mee willen... Ja. Uh, hoe komen die in contact met jou of met jouw collega's? Uh, nou, gewoon in ieder geval uh, uh, bellen of uh, een e-mail een, een e sturen. Of een, uh, ja, Tegenwoordig doe je al die dingen, hè? Ja. En in stand <laughs> je e-mailt voor... wat af. Ja, je e-mailt wat af. <coughs> uh, voor mij is e-mail met mijn ogen niet altijd zo makkelijk. Maar wat je kan doen is bellen. En wat ik heb, ik heb een lijstje. En dat is: mochten mensen afbellen, zoals in deze tijd met griep mm -hmm. heb je dat. Dan heb ik een, uh, een wachtlijstje. En dan. Uh, uh, uh, help ik de mensen om uh, uh, eerder bijvoorbeeld te zeggen... oh, je woont in Zandvoort. Nou, er valt iemand uit deze week, wil je komen? En als iemand echt nood hebt, dan probeer ik dan je altijd een maal eraan ja. te passen. Ja. Want kijk, normaal gesproken, als iemand gewoon zegt... nou, weet je, ik wil weer een keer komen, dan is het zeven weken. Maar als iemand in nood is, dan kijk ik wat ik kan ja. doen... en anders met andere collega's of iets tussendoor. Want het gaat me natuurlijk gewoon ja, de mensen, mensen helpen. Ja. Ja. Heb je uh, in Zandvoort andere collega's? Uh, ik heb heel veel, uh, niet hetzelfde. Te doen als wat ik doe. Maar ik heb heel veel collega's. Ik zit in de praktijk samen. Uh, we, delen, we delen de praktijk. We doen allebei iets anders en hebben allebei onze eigen patiënten. Mm -hmm. Heb ik uh, Lianne Jongers, Mijn collega is mesoloog. En uh, zij uh, uh, werkt eigenlijk... Uh, zij meet mensen door of ze tekort hebben aan voedingssupplementen. En het is ook helemaal hetzelfde principe. Siepjong gecrediteerd. En zij werkt ook uh, met de, aan de reguliere kant. Maar zij kijkt ook wel allergieën en uh, uh, voedingsintoleranties. Ah, je hebt, ik, heb, ik heb meer, maar daar kom ik nou even niet op... omdat nee. ik hier zit. Maar ik heb heel veel collega's... Die, ja. waar mensen naar zouden kunnen kijken... die aangesloten zijn. Ja, de mensen die uh, die informatie... Die, die, uh, die erg groot is zo te horen... willen weten... die kunnen kijken op www.rafaelsbron. En Rafaels is met AE. rafaelsbron.nl Of gewoon koekel op Margaretha de Vries. Dat kan ook nog nog, Margaretha de Vries. En daaronder ja. staat dan holistisch gezondheidstherapeuten. En Reiki, Reiki Master. master ja. Ja. Dat doe je ook nog. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Over Reiki uh, Master. Ja, dat is uh, vind ik zelf. Reiki is echt een prachtig uh, iets wat mij overkomen is. Ze heeft echt mijn leven verrijkt. Mijn vader is overleden in 1986. En toen was ik twintig. En dat kon ik eigenlijk heel moeilijk overheen komen van verdriet. En toen heb ik, uh, ben ik Reiki 1 gaan doen. Heb ik een inwijding uh, gekregen. En toen vond ik dat zo bijzonder zijn, dacht ik nou op een gegeven moment wil ik dat ook aan mensen uh -huh. door gaan geven. En toen ben ik verder gegaan met de tweede graad. En toen met uh, heb ik de master gedaan. En ja, het is een ingewikkeld vraag, maar ook wel uh, heel leuk. Ik zit in de zevende lijn van masters. Dus uh, okay. Uh, okay. dat is leuk. Ja. Ja. Goed, nou, dus nou, als nou, mensen nou, daar ja. ook wat over ja. willen weten, dan kunnen ze op dezelfde website, of inderdaad googlen. Uh, ja, en, en er staan de meerdere workshops op. En, ja. Maar vooral gaat het over 1 januari ook, hè? Daar kom ja, je voor, ja. hè? Ja. Bij uh, de vroegere Weefs en dat is aan de zijkant van Bouwers Pallas uh, is de bijeenkomst... Uh, geef het licht door, licht verspreiden... Ja. En het begint om vijf uur? Nee, het begint om zeven uur. Om zeven uur? Tot acht tot uur. En de inloop is dan van kwart voor zeven kwart voor tot acht uur. En het is gratis. En iedereen een windlichtje meenemen. Neem een lichtje en, mee. Warm aankleden. Want mocht het te groot zijn, gaan we even met z'n allen ja. naar buiten. Als, het, als, de, als we binnen kunnen zijn, is het een uur. En anders is het wat, wat korter. Wat korter. Zolang ja. we het allemaal vol kunnen houden. En ja. daarna zijn er oliebollen. Als je een warme jas in nou. hebt, dan kan je het lekker volhouden. Ja, en daarna zijn er oliebollen van nou. Alain Berg. Ja. En dat alles morgen aan op ja, 1 januari. Op nieuwjaarsdag. Ja, ja. nieuwjaarsdag. Dankjewel voor de uitleg. En bedankt voor dat ik mocht komen daarvoor. Fijn, dankjewel Margaretha. Ja. En we gaan naar de Fortunes met Freedom Comes, Freedom Goes. Ik zie net dat er geschud wordt. Nummer 6. Nummer 6 gaan we doen. Nou, Cor, zet dat maar op. <laughs> oh, dan weet ik het nog. We We duiken, duiken, duiken in de zee We duiken, duiken, hey, wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken drie keer naar elkaar Het is een beetje fris, maar de hey, zoek, dat waar Ja, daar in de zee, de vissen wie gaat, wie gaat er mee? Al naar de zee, naar de zee. Dit is de grote dag, ik kan niet missen Wie gaat er mee? Maar op dat gaan we zwemmen, ze gaan er hoog, ja ze gaan er We zijn nu klaar, we zijn niet meer te remmen Wie gaat er mee, wie gaat er mee, al naar de zee We duiken, duiken, duiken in de zee We duiken, duiken, hey, wie gaat er mee? We duiken, één, we duiken, twee, we duiken, drie keer naar elkaar Het is een fris maar de de soep, dat maakt. We duiken, duiken, duiken in de zee, We duiken, duiken, hey, wie gaat er we we duiken we duiken we duiken we we duiken we keer. we elkaar. we is een beetje we de we daggen, we make it En we moesten een kleine wisseling doen van muziek. Maar dat was een kleine vergissing in het programma. Dat gaat natuurlijk over duiken, duiken in de Noordzee. Ja. En bij ons zit Milo Gerritsen. Die organiseert voor de 57e keer het nieuwjaarsduik. Dus er moet je ongeveer 73 zijn. Ja, dat klopt wel bijna. Zo, zo je, voel ik me wel als ik. begin. Als het begin. Ja, ik... Bijna wel, hè? Gekkigheid, maar ik sta er toch een beetje verbaasd van dat het 57 keer is, Milo. Nou ja, eigenlijk is 57,5. Die halve keer die het niet door Nou, Het is een halve keer geweest in de serie dat het door de KNZB toen verboden ja. is geweest. Ja. In 1967, de strenge honger, ja. hongerwinter. Toen ja. ja. ja. ja. was het niet verantwoord. Uh, he? Toen was het niet verantwoord, maar toen zijn er wel een aantal mensen de zee ingegaan. Dus uh, ja, tel je hem wel mee, tel je hem niet mee. Dat is een beetje de vraag, altijd. Nou ja, ik denk als je 57 hebt dat dan een behoorlijk ik getal vind dat veel, is. Dat ja, is best veel. wel veel. Ja. Ja. Is het de oudste van Nederland? Ja, van Nederland sowieso. Wij ja. zeggen altijd van de wereld. Maar het schijnt <laughs> in, in 1908 ergens in Canada ooit eens geweest te zijn. Maar oh, ja? ja. nou, zo ver weg, dat tellen we, nee, niet, dat mee. Tellen we niet mee. Nee. Nee, nee, nee. Het Leuk. is allemaal uh, in Zandvoort begonnen met een, uh, de zwemvereniging uit Klopt En uh, die, die, zijn, die zijn hier begonnen. En de, de opperduikmeester die, uh, die bestaat ook nog steeds? Ja, die bestaat wel. Hij is helaas, zoals het er nu uitziet, morgen niet aanwezig. Oh. Voor het eerst. Uh, vanwege longontsteking. En ja, ook ok van Batenburg is uh, ondertussen... Hoe uh, nou, nou, ja, oud is die man nou? Ja, ik geloof iets van 85. Maar hij heeft uh, in november een uh, herseninfarct gehad. Oh. Jee. En uh, daar is hij wel weer van hersteld. Uh, grotendeels. Maar uh, ik kreeg gisteren een berichtje dat hij uh, een longontsteking heeft en hoogstwaarschijnlijk er niet zal zijn. Hoeveel pijn hem dat met name zal nou, dat doen. denk ja, ik ja, ook wel. Hij ja, uh, ja, ja. ja, reist van Scheveningen naar Sanford toe. Ja, ja. Ja. ja, Scheveningen had hij sowieso wel afgezegd. Uh, omdat dat uh, te zwaar werd. Ja. Maar hij voelt zich de koning die dag. Want hij gaat uh, van uh, 538 naar 3FM. Naar, uh, hij wordt overal. Uh, wordt hij, uh, oh, en dan naar Scheveningen, ja. SPS 6 uh, Alles ja. komt hij. Ja. Ja. En ja. dan met de taxi... Uh, Wordt hij opgehaald. Dan scheurt hij dan helemaal? Ja, dan voelt hij ja, zich ja, de koning. Want leuk. de deur wordt voor hem opengehouden. En nou kijk. Alle egaars. Ja, voor ja hem nou dan. ja. ja. En de, hij heeft tenslotte niet iets, uh, iets kleins neergezet. Want tegenwoordig uh, is het niet alleen zandvoort en Scheveningen. Het is maar, overal hè. Uh, uh, ja. noem, noem een plas op en er wordt nieuwjaar geduikt. Ja. ja er zijn er nu geloof ik 141 duiken. En ze verwachten dat er uh, tussen de 50 en 60.000 mensen de zee, uh, zee water ingaan. Ja, ja. Worden alle uh, nieuwjaarsduiken gecheckt en dan pas gesponsord? Nee, je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja. Maar Ben, als jij een nieuwjaarstuik wil organiseren... en je stuurt een mailtje dat je 25 man hebt een warming-up doet... En, en wel open water ingaat, dus niet uh, thuis je zwembad... dan, dan, uh, dan word je daarin uh, ondersteund door Unox. En dan krijg je ook een doos van deze mutsen die hier liggen. Ja, ja dan krijg je ook een want doos. Want Unox uh, is de enige die dat sponsort, zeg maar, voor heel Nederland. Ja, Unox is uh, uh, niet meer de enige. Uh, nee. Er zijn wat duiken die ondertussen met andere hoogsponsoren werken... Want het is ja, financieel echt wel een... Uh, nou, ik denk niet dat het concurrentie is. Um, maar um, ja, Unox uh, die sponsort uh, wel mutsen en soep bij alle nee, duiken. Nee. Maar niet financieel. En als je gaat kijken wat er aan een organisatie uh, toch komt kijken. Ja, dan gaat het gewoon ook om, om geld. Ja. En uh, dat is hetgeen wat wij altijd als grote probleem ook hebben. Dat uh, hebben jullie niet. Uh, nee. Dan heb je ook nee. geen probleem. Nee nee, nee, nee. nee. Maar ook geen duik. Nee. nee. <laughs> nee ik, uh, ik, ik, ik begrijp dat dit geld gaat, dit kost geld, ja. dus je nee. kan het nooit met één sponsor uh, alleen doen. Nee, dat red je niet. Wie zijn uh, de, de co-sponsors dit jaar? Nou, we hebben een aantal uh, mensen die op relatiebasis, uh, omdat ze of Michael Kras of mij kennen, gezegd hebben van nou wij doen wat mee. Uh, dat wordt met name in materiaal gedaan ook. Zoals de bootcampclub die uh, dan de warming-up doet. Ja. Ja, als ik daar professioneel iemand voor neer moet zetten... want het moet goed gebeuren, uh, dan kost dat geld. Maar zij doen dat belangeloos. Uh, we hebben een uh, mobiel podium te huur... die uh, het podium ter beschikking stelt voor uh, weinig geld. Uh, we hebben uh, Sander schoonmaakdiensten uh, die uh, nu gelukkig uh, goed ingestapt is... Uh, maar ja, je redt het anders niet en we merken heel erg, helaas moet ik zeggen, en ik, misschien goed als ik het hier zeg, dat de lokale Zandvoortse ondernemers uh, ons niet heel erg ter willen zijn. En dat vind ik, uh, vind ik spijtig, uh, omdat we toch 15.000 man ongeveer naar Zandvoort lokken op de eerste dag van het nieuwe jaar. En uh, dat de ondernemers hier zich uh, daar niet willen profileren. Nee? dat missen we heel erg. Heb je, heb je contacten met uh, de ondernemersvereniging daarover? Nou, het meeste gaat via de gemeente. Uh, we hebben jarenlang geprobeerd uh, echt met uh, onze map onder onze arm uh, te gaan leuren. Uh, maar ja, we zijn niet van uh, bepaalde geloofsovertuiging waar je dat op zondagochtend doet. Ja. Uh, dus wij zijn er een klein beetje klaar mee om... Uh, om, dat, om, om te gaan smeken. Mm -hmm. En uh, als ondernemers zeggen van... ja, mijn terras zit toch wel vol. Ja, dat snap ik. Maar ja. dat zal het ook wel zitten zonder de Nieuwersduik ja. waarschijnlijk. Ja. Nou, maar is, maar, dat, is uh, dat voor het eerst dan? Of was dat al een tijdje? Nee, het is al, is al heel uh, Altijd zo geweest. Altijd? Ja. We hebben eigenlijk uh, vanuit Zandvoort... Uh, nooit echt uh, duidelijk medewerking. Uh, medewerking gehad. Wel vanuit de gemeente, heel erg zelfs. Ook dit jaar weer, uh, zijn we daar heel erg blij mee. Ja. Nou, de gemeente is, uh, is ook heel blij dat het evenement er is. Het, ja, is, de, het is toch 1 weer... januari, start van het seizoen. Ja. Ja. Je haalt uh, uh, een aantal duizenden mensen naar Zandvoort. Want buiten dat er... Uh, door die 4000 man het water in gaat. kan weer lekker hoor. Ja. Staat het de ja, dubbel ongeveer? Ja, ja gemiddeld uh, gaan wij ervan uit dat elke duiker. Uh, ja. rond de twee mensen meeneemt. Ja. Nou, ik heb. Uh, verteld net. 5600 mutsen uh, gekregen. Ja. Ik <lacht> denk niet dat ze allemaal opgaan. Maar je <lacht> weet het nou, wel Dat is maar best veel, ja. Ja. ja. Nou ja, dat houdt toch in. Uh, en dat zijn ook de politie-schattingen geweest. Uh, ja. rond de 15.000 man in Zandvoort komen. Ja. En ja. als je bij de ijsbaan ongeveer al vast staat. om Zandvoort in te komen. Ja, dan kan je wel voorstellen dat het uh, vergelijkbaar is met een uh, 30 graden Dat komt toch allemaal midden in de zomer. Ja. Ah, ja, vandaar ja. dat. Uh, ik zoek dan die, die verbinding met, uh, met de ondernemersvereniging, omdat je, die mensen die op de boulevard gaan Er zijn erbij, die trekken hun joggingpak aan, springen in de auto en gaan uit. Ja. Ja. Maar je ziet ook mensen zat wandelen het dorp in. Je ziet al die oranje Ja, Wat jij uh, zegt, ja. Uh, ja. de terrassen zitten dan weer vol. Ja. Ja. En dat hebben ze niet op een, een gewone door de weekse... Met dit weer een nee. zondag. Nee. Nee, nee. nee, daarom. En uh, ja, we zouden het heel erg waarderen als dat door de ondernemers in Zandvoort uh, iets meer uh, omarmd wordt. Nou ja, bij deze aan uh, ondernemers van Zandvoort ja. uh, ga je praten met Milo Gerrits. Hij zit hier nu nog. Ja. En je kan hem morgen <laughs> ook vinden op het strand. Ja. Zeker weten, op het podium. Uh, spreek mij gewoon aan. Geen probleem. En het gaat uh, bij ons duik. Uh, Nooit om heel veel geld. Uh, mensen gaan gratis de zee in. Want ik vind het natuurlijk ook belachelijk dat je op 1 januari de zee inspringt uh, met die kou. Uh, dus als je, ook je daar nog betaald. voor moet betalen, wat bij de meeste duiken zo is. Ja, dan ben je volgens ja? mij helemaal ja? niet goed nee, bezig. Zo, bij welke duik moet je In Scheveningen je moet je in Scheveningen betalen. Egmond, bij de meeste duiken. Rokanje zag ik net voorbij komen, uh, 3 euro. Dat uh, zijn geen grote bedragen. Maar ja, wij proberen het nog steeds gratis te houden. Over gratis uh, gesproken, want er zit toch een link aan geld ergens. En uh, dan ga ik even naar de bevrijdingspop toe. Ja, klopt. Uh, het is inderdaad verbazend. Ik hoor daarvan op, want ik wist niet dat je ergens anders moest betalen. Ik dacht dat het overal uh, gratis was. Als jij 4.000 man het water instuurt en je krijgt van allemaal 1 euro... Ja. Dan schiet je toch lekker op. Ja, maar het lastige is... Het innen. Uh, het innen. En uh, als ik uh, op het strand sta koud te kleumen... en, <lacht> en ik heb uh, een euro betaald... en mijn buurman die is gewoon doorgelopen... dan ga ik nog te zee in ook. Ja, maar toch over, even naar dat geld. Hè, want uh, je, het thema is bevrijdingspop... Ga je daar geld voor ophalen? Of wordt er gecollecteerd? Of, of nee. het... Hoe zit die uh, verbinding in elkaar? De stichting uh, Bevrijdingspop heeft ons benaderd vorig jaar al... om uh, op, op 1-1, 2-2, 3-3 en 4-4, dus 4 april... Uh -huh. een soort uh, warming-up te doen voor Bevrijdingspop. Um, en zij hebben ons toen benaderd, omdat op 1 januari, natuurlijk, 1-1, uh, is dat uh, mm -hmm. enige bekende wat er gebeurd is: een Nieuwjaarsduik. Uh, dus zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Uh, wij vonden dat een heel mooi uh, initiatief. Uh, want uh, je voelt je vrij als je de zee induikt. Ja. En uh, wij omarmen wat dat betreft uh, bevrijdingspop ook heel erg. Uh, dus wij werken samen met hun. Uh, we halen daar geen geld voor op. Het is uh, meer dat bevrijdingspop meer gaat leven... nog uh, bij de, in de regio en bij uh, de mensen die uh, komen duiken. Dus het ja. gaat meer om ja. de promotie van uh, het evenement bevrijdingspop? Ja. Ja. Uh, Vrijheid is niet ja, en, wij krijgen, en wij krijgen natuurlijk VIP-kaart op vijf. Je hoeft niet in de rij te staan met een blikje ja, ja, ja, ja. cola waarschijnlijk. <laughs> Slapen doen we s nachts. Nee, maar het is dus, ik vind het wel een hele mooie combinatie. En uh, dat werkt heel goed. Zij zijn uh, blij met ons en uh, wij zijn blij ja. met hun. Uh, zij doen ook een promotie voor de nieuwjaarsduik. Uh, dus een goede combinatie. Ik zag dat Mooi. de voorzitter ook ging duiken. Ja. Nou, Ella Sander, bij deze. <lacht> je <staat> bent uitgenodigd. <lacht> Open en bloot in de krant staat dat. Doe jij eigenlijk mee, elk jaar mee? Ik heb het zo druk. <lacht> ik heb <het> zo druk. <lacht> Echt waar? Ja, die dag niet. Nee, nee. Maar ik heb doe je het, het wel Ik doe het vandaag zo meteen even. Maar je kan ik. het het hele jaar door doen. Want dat zie je ook. Ik, he? het ik in zie het ook over. dat heel veel mensen gewoon het hele jaar door... Ja, Met een muts op. Met een muts op, ja echt waar. Hè? Ja, er zijn ja. inderdaad uh, zandvoortes die elke dag ja. om dezelfde tijd het. in het uh, water springen. Ja, ja, ja. Zeker uh, ja. in de buurt van Bouwens ja. kan je dat, heel, kan goed dat goed heel goed zien. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het zegt misschien dezelfde leeftijd in Bouwens maar... Dat zou kunnen. <laughs> maar je, je ziet ook jonge mensen dat doen. En, uh... en, en, en zwemclubs mm. doen het ook ja. vaak. Die komen ja. dan ook. Nou, het is natuurlijk heel gezond. Ja. Uh, wat wel heel belangrijk is, is dat je uh, als je de zee ingaat, zeker met dit weer, dat je goed zorgt voor een warming-up en dat je je dat raden we heel erg sterk aan. Je kleren aanhoudt tot na die warming-up. Dat is het belangrijkste wat is. Dat is heel belangrijk. De tijden, want er was verwarring in het dorp over de tijden. Er werd één uur en twee uur geroepen. Het is al 57 jaar om twee uur. Ja, dus ik weet niet waar de verwarring ontstaan is. Dit jaar zullen we misschien 5 à 10 minuten later de zee in gaan. En dat heeft te maken dat we live op radio 2 zullen zijn. Want Paul Rabbering, die zijn programma dan van 2 tot 4 presenteert oh, vanuit de Beachclub. Ja, begin dat, eh. Die begint natuurlijk een paar minuten na 2. En die wil mee de zee in. Dus nou, uh, leuk. Goede ja. promotie ja. ook weer. Dat is een hele goede, goede promotie. Goed, en, ja. en ook uh, live op de radio, altijd leuk. Ja. Hey, um, elk jaar is het natuurlijk een chaos van, uh, van Alom om naar Zandvoort te komen. Ja, mooi. He. Ja, hartstikke mooi. Uh, hoe is het dit jaar eigenlijk met parkeren geregeld? Dus kan alles op pace uit? Nou, dat hoop ik niet. Want dan uh, betekent het dat het nog lekker drukker uh, wordt. Dan, uh, Maar P. is wel de, de mooiste plek schrikbaar. om uit te parkeren. Uh, maar ik raad mensen toch wel echt aan om met de trein te komen. Want ja. die rijdt in ieder geval. En die uh, zorgt dat hij op tijd is. Het is een stukje lopen naar de beachclub. Heb je al een beetje warming-up gehad. Ja. Maar pak vooral openbaar vervoer. Want ja. Ja, we ja, kennen ja, het het het ook, ja. de chaos wel van de afgelopen jaren. En het staat echt bij de ijsbaan en uh, bij station Heemstede alvast. Ja, en uh, mocht je dat horen in uh, Bloemendaal en Benveld... kom gewoon lekker op tijd. Of met de fiets. Of met de fiets. fiets ja. is ook goed, ja. Het weer is er. Milo, Wel, wij ja. zien elkaar morgen op het strand. Zeker mee. Warm aangekleed. Ik heb ja. een muts meegenomen. Ja. Oh, dan oh, jullie oh in nou, dankjewel. Om, uh, dankjewel. <laughs> uh, veel Fijn dat morgen, je er was. Want daar gaat het uiteindelijk ja. om. En uh, voor de mensen, duik lekker. Ja, hartstikke goed. Het gaat goed komen. Dankjewel. Dankjewel. Leuk. Freedom go, tell me yes, and let you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom what? Freedom stay. Freedom love, and let your flies away. Freedom never stay long. Freedom moving and That Daddy is a to but, but there is a debutant, pillars of society.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 The name of freedom is a nature running all around.